Maar hij hield helemaal niet van Brahms. Huh? Hij hield niet van Brahms? Juist. En de buurvrouw zei... Zij speelde Brahms, Sorge de Mirabeau, romance in F. Tot hier gek van werd. Hallo, met de krok. Ja? Oh god, vanmiddag. Zeg je, hoe laat? Oké. Okay. Oké, okay, dat is goed. Ja. Nieuws?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 Als u mij toestaat, ik zou graag verder gaan met mijn onderzoek. De kok blijft zitten. Ik neem hier geen genoegen mee. Dit is ongelegen. En ik ben niet van plan mijn verbaal aan te vullen... met suggesties en vage aanwijzingen... in zaken een moord waarvan de achtergronden mij nog volkomen duister zijn. Heb, heb je... Eluit! Commissaris...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 Ledder, nu moet je eens rustig naar me luisteren, ja. de zuster Josette Mirabeau werd niet het slachtoffer van een roofmoord. Huh? Dat is een misvatting. Ze werd om een heel andere reden vermoord. Oh. Ja, ja, en voor je nu verder loopt te mokken... ...denk dan eens grondig na over de vraag waarom een eenvoudige verpleegster... ...die twintig jaar onafgebroken trouwe toegewijd haar werk verricht... ...en op hier gedrag zowel in als buiten het ziekenhuis vrijwel niks valt aan te merken...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 En waarom zocht men haar de hersen zien? Dat is verschrikkelijk, hè? Zeg, jongens, staat er niet zo te molenwieken? De mensen beginnen ons aan te gapen. Hoezo verschrikkelijk? Wel, we zijn nog niet veel verder als in het begin. Ah, goed zo, vletter. Er begint iets tot je door te brengen, begin dat, ja. ja, hier. Dit is dus de krombomsloot. sloot. Ja, ja. Kleine bruggetjes, een smal watertje en lage huisjes. Het lijkt wel maduro dan. Ah, nummer 26a. Dit is dus het huisje van Bouchard. Wel, wel, wel, wel, wel, wel. ziet er helemaal geen rovershol uit. Het raamkozijn hangt scheef, maar de deuren en de kozijnen zijn glanzend groen geverfd. Ja, nou, eens kijken of we naar binnen kunnen. Jep. Ja. Hop, slap. Hier staan we dan. Eh, eh, eh. Niet zo vlug, Fledder. Niet zo vlug. Hier in mijn achterzak. Wat heb je daar? Gekregen van mijn vriend inbreker, handige Henkie. Huh? Een houder met een keur van uitschuifbare stalen paarden. Oh, oh, oh. En daarmee kunnen wij naar binnen. Ja, ja, zometeen. Stil, nu Kom. Een hè? In die van bed, een tafel... ...die rotten van thuis die zien er wel vleurig uit. Hm? Hou je bek eens even. Huh? Ik denk dat hier iemand is. Huh? Waarom? Vind jij het normaal dat de schemerlamp brandt? Huh? Huh? Ja, dat smeulend beukje in de asbak. Huh? Hier is iemand. Huh? Ik, ik, ik, ik doe dat weg. Die dingen maken zo lawaai.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 Nog geen anderhalve meter van mijn bed. Hij gede zwaar en stonk naar zweet. Toen siste hij... Verdomme, dat rood wijf. Het kwam uit de grond van zijn hart. De kok, nou moest je je eigen gezicht eens kunnen zien. Rimpels, man, nou, rimpels. Kom stil, laat me denken. Eh, er klopt iets niet, hè? Eh? Ach, ik weet het niet.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 Soms komt dat terug... zo'n... Uh, niet te definiëren pijnscheut... weet je wel. Mm -hmm. Ik was in die tijd assistent... van professor Van Wagelen. De oude prof was een zwak man. Die kon zink. Feitelijk hield ik zijn colleges. Of een ieder aan mij het kon zien... ik weet het niet, maar... onder de studenten... was het een publiek geheim dat ik verliefd was... op zo'n de Mirabeau. De...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 Zozette gaf haar studie op. Wat had je tenslotte als vrouw van een architect aan een medische opleiding. Hm. En ze bereidde zich voor op haar taak als vrouw en moeder. Was ze zwanger? Ja. En ze trouwde? Nee. Ja, en, uh, en het kind? Is nooit geboren. Ja, maar. Macht uh... ja, even. Je jaagt me op. Laat het me rustig vertellen. Hm. Dus.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 zoals je neus weg of uh, ons Ieneke kort geleden nog kleren van Martijn Jan naar de stomerij uitgebracht. Oké. Okay. Nog meer? Nee, nee, nee. Voorlopig niet. Ah. Als je tijd over hebt, kruip dan achter de machine en verbaliseer onze bevindingen. Oh, my. Ja, ja. Dan blijft de commissaris ook rustig. Oh. En wat ga jij doen? Ik? Ik ga Louietje uitnodigen voor een begrafenis. Hallo, je gezicht. Net een donderwolk. Past perfect bij dit hondenweer. zie je nu lopen met die reusachtige oude regen als om je schouders? Ja. Nou ja, kom. Wees blij dat handige henkje je die als heeft willen lenen, hè? Maar je moet je erop open eens uitbreiden. In die helgele, flotterdingen van jou... ...kan je moeilijk op een begrafenis verschijnen. Wat kom ik hier doen? Ik ken dat mens niet eens. Kijken. Wat Kijken.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 En kom, we volgen de stoet op afstand. Goed kijken, Heloïe. Ah, voor het overgrote deel... ...mannen en vrouwen die ziekelijke belangstelling... ...de ter bestelling van elke vermoorde bijwonen. Oh, twee bewonderaars. Charles van Vlaanderen en dokter de Koningen. Er waren geen volgauto's. nee. Had ze geen familie? Ja, ze was enig kind. Haar ouders zijn al jaren dood. Dat is zielig. Dat is heel zielig, weet ik. niet? Als je zo alleen maar door vrienden wordt begraven. Mm -hmm. Ik denk niet dat ze er zelf weet van hem. Ja. ja, toch is het zielig. Ja. Heb je nog iemand gezien? Iemand die je kende? Nee, niemand. Ja, ja. je hebt goed gekeken, hè? Louis? Ik hoop niet dat ze mij zo onder de grond stoppen.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 NG 19 2B De kok en de romance in moord Naar de roman van Appie Baantje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 Je maakt me wanhopig. Maarten Jan, als je onschuldig bent, geef me iets om het te bewijzen. Hij is bij je ingebroken. Bij mij? Ja, aan de krombondsloot. En Ineke? Wat, Ineke? Ja, is er iets met haar gebeurd? Nee, nee, nee, nee. Ze heelt zich slapende... Heb je hem gepakt? Ieneke heeft alleen zijn silhouet gezien. Meer niet. Nee, zijn gezicht was in de schaduw. Maar het was een nog jonge man, dat wel. Ik heb Anineke Peters laten vragen of ze kort geleden nog een kostuum van jou naar de stomerij heeft laten brengen.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 Kijk, Maarten-Jan gaat morgen naar de officier. Uh -huh. Ik heb hem een poosje naar boven gehaald en uh, hem vriendelijk gevraagd of hij nog wat te bekennen had. Hé? Huh? Niets. Hij sloeg niet door. Uh, hoe was de begrafenis? Uh, hier. Bel even het OOP. Achterin staat het nummer van een grijze Cadillac. NG1923, wat is daarmee?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 Ja, daar. ja. Hier, is die telkens wanneer een moord op je wanneer de mist in je brein je denken verkoepelt. dan is het weer zo, ja, goed, goed. Nee, nee, nee, ik toe. Ah. Pijnlijke beide voeten. onwillige beenspieren. hallo ah. ja? ja, ik noteer. eventjes mijn Brood, benen op het bureau tillen. Ja. Ah. Ja, ja, nee, bedankt hoor. Wat een verplichting. De kok. Weet jij aan wie dat nummer is afgegeven? Nog niet. Aan ene Ferdinand van Breugelen. Aan wie? Ferdinand van Breugelen. De vroegere geliefde van Georgette de Mirabeau. Verdomde roekeloze fietsers. Zeg, zit, zit je daar zo onderuit gezet met je hoed op je neus? Als je te maakt, ik... Ik zeg, wat was dat? <laughs> uh, lief oud dame, dat onvervaarde weg overstak. En nou, als je brokje maakt, dan heb ik niks gezien. Oké. Okay. Ik zou het pijnlijk vinden als ik later tegen je moest getuigen. Uh. fijne collega ben jij. Heb je zijn adres? Ja, ja. ja. Ville Le Corbusier, Prinselaan 31 in Bergen. Beetje te vinden? Ja.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 Maar waar is dat nummer 31 nou? Die villa's en boerderijen staan hier losweg door mekaar, zeg. Uh. Ja, hier. Hier, zet de wagen op dit plekje. Ja, wellicht vinden we het te voet gemakkelijker hè? Ja. Ja, stop maar.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 Luister. Die muziek door het raam. Huh? Ja. ja? En Raams romance in F... Nou, ze hebben geen haast daar binnen. Nee. Ja. Jongeman. Ik ben de Kok en dit is collega Vledder. Hai. Wij zijn rechercheurs uit Amsterdam. <laughs> U komt mij arresteren. Ik geef me over. Ah, het is ernst, jonge. Wij hadden graag een gesprek met Ferdinand van Breukelen. Hé, hey, maar dat ben ik.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 En die fijne houtsoorten zeg, dat moet een fortuin gekost hebben. Ja, ja, vleder, De architectenbranche loont. Ja, tenminste op een bepaald niveau. Ah, ja, hey. ja. Hé. Wat? Hier in die geelkopere parapluubak, al wandelstok. En dan? Nou, hè? bekijk die eens. Rond en zwaar.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 Ik. Uh, ik heb haar nadien niet meer ontmoet. Ferdinand! Ferdinand, waarom lief je? Kom mee, jij! Goed, goed! Ferdinand van Breugelen sprak niet de waarheid. Hij loopt. Dat zei zijn vrouw. Uh, en voordat het goede mens ons nog meer kon zeggen was hij weg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 Waar is dat redelijk vermoeden van schuld dat ons werd gevraagd? Ja. En je hebt juridisch gezien geen benen om op te staan? Ja. Ja. Ja. Ja. vraag me af, hoe lang ze al aan de deur stond. Hé, hey. mevrouw Van Reugel, en wat heeft u gehoord? In hoeverre heeft u het gesprek tussen mij en haar man gevolgd? En wat mij het meest bent ze vond. waarom... Plaatste ze hem opzettelijk in een kwaad daglicht. Ah, ik heb zo'n vaag idee dat het onderwerp Sargent de Mirabeau in huizen van Breugelen meermalen tot heftige discussies heeft geleid. Je bedoelt dat mevrouw Van Breugelen Sargent als een bedreiging zag? Ah, ah. Een bedreiging voor haar huwelijk. Oh, oh, oh. Van mal in de liefde. Ja, ja, ja. ja, ja. Zoiets, hè? Ja, ja. Ja. Ben je het gek? Nou, nee, nee, nee. Het zou zelfs een motief kunnen zijn. Met een motief van moord. Je moet denken dat het de initiatief voor de hernieuwde kennismaking... ...duidelijk van z'n vitte vieraad uitzien. Bob zou Ferdinand van Breugler ook op dit punt hebben geloven. Hé, hey, de kok. Hmm. Dat was dat je al die tijd? Oh, had je me nodig, Gerrit? Nou, oh, nooit no. en of. Iedereen loopt al een paar uur naar jou te zoeken. Huh? Commissaris zit boven in zijn kamer te mokken. Oh, zijn eentje. God, ja. Je mag wel eens naar hem toegaan. Hij belt om de tien minuten nog ik wat weet. Nou, wat is er? Paniek? Maarten Jan Bouchard is ontvlucht. Wat? Ja. Hij heeft tijdens een overbrenging van het huis van bewaring op de Weteringskans een van de transportmensen neergeslagen en de benen genomen. een... Maar... Ja, en dat is ja. nog niet de tekst, Nou ja, ja, wat dan? Heeft een dienstpistool. Van de begeleider? Ja. Nou, wie is die transportman? Van der Laan, nog een jonge Ja, u zult hem waarschijnlijk niet kennen. En hoe is het met hem? Oh, goed, vrij uh. Geen letsel? Nee, nee, nee, Het was meer de verrassing. Ik ah. geloof dat hij een buil achter op zijn hoofd heeft en dat is alles. En Martin Jan? Ah, toch wel de bericht in moment. Hallo, ja commissaris. Uh, hij komt net binnen, ik stuur hem naar boven hoor. Hij komt vandaag. Oh. Ja. Nou goed, uh, daar ga ik maar naar de oude, hè. Ja. Goed lukken, in de kok. Ja.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 Nog iets van uw orders, commissaris? Uit! Commissaris. Ah, wat zei uh, We moeten Maarten Jan opsporen. De commissaris ziet in zijn vlucht een bewijs van schuld. Uh -huh. En hey, jij, hey. wat bedoel je? Hoe zie jij zijn vlucht? Wel, ik begrijp het niet. Uh. Maarten Jan had niet vast behoeven te zitten. hè? Huh?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 Ja, oké, okay, oké. Okay. Iets speciaals? Ah, en of? Beneden aan de balie staat mevrouw Van Breugelen. Mevrouw Van Breugelen? Ja? Eh, uh, de kok. Oh, de uh, Oh, wel, u vleit me, mevrouw. Maar mijn eitelheid verbiedt me u tegen te spreken. Gaat u zitten? Dank u.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 Absoluut, zeg. Wow. Oh. Hey, maar. Moet verder weet dat wij dat wel eens rest kunnen. Zou stom zijn als hij er wat, hè? Ja. Ja, hij moet toch ergens zijn, hè? Moet Peters is vrijwel de enige die hij onbeperkt kan vertrouwen. Ja. Hij zal zeker proberen contact met haar te zoeken. Ja. Ah, goed zo. We zijn bijna aan de kromboom sloot. Ja. Ik. Huh? Hm? Verder? Verder? Nee ik hier blijft tegen deze gevel staan. Ja, wat is het? Deze. Daar komt de man. Waar? In de schaduw van de bom. Kijk. Huh? Ja. Je ziet hem in het schijsel van die lantaard. Het is Ferry. Ja. De jongen van Breugelen. Wel, wel, wel, wel. Het is een drukke avond voor de familie van Breugelen. Waar ja, zal ik naar hem toe gaan? Waarvoor? Om te vragen wat hij daar doet. Wist je? Huh? Omdat er geen urinoir in de buurt is. Loh.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 Een rijke en een inbreker. Wat is de relatie? Ja, ja. Hé, uh, hey. kijk. Hij steekt de sigaret op. Ja? ja? Ja, ja, ja, dat is hem. Duidelijk. Ja, dat ja, is hem, dat is hem. Maar uh, lang blijven we hier nog staan, hè? Tot er wat gebeurt. Nou, onze vriend staat daar niet voor niks. Hé, hey. hm? hey, kijk eens daar. Daar komen we wel over, dat brugje.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 Oh, dat is waar, dat waar. De gordijnen zijn gesloten, maar het rondlicht. ligt. Oh, oh, oh, de voordeur is open. Gaan we naar binnen? Nee, nee, nee. Eerst even luisteren. Wat zeggen ze? Is Bouchard erbij? Kan er niks uit opmaken. Zeg, waar? Ik val nu de woonkamer binnen.